Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Occupy-protest in Rome loopt uit de hand. Ook demonstraties in Amsterdam en Den Haag. En politie Jemen schiet met scherp op anti-regeringsbetogers. Het weer zonnig. Hier en daar wat sluierbewolking. Temperatuur in het noorden 11 graden. In het zuiden gaat op 14 Morgen weinig verandering. En maandag iets meer bewolking. Het Occupy Wall Street protest in New York heeft zich uitgebreid naar tientallen andere wereldsteden. De protesten verlopen overwegend vreedzaam, maar in Rome liep het vanmiddag uit de hand. Consument Bas Messers, hoe is de situatie nu? Ja, Het is echt een demonstratie met twee gezichten. Aan de ene kant heb je tienduizenden mensen die vreedzaam demonstreren en rustig door de, door de stad trekken... En aan de andere kant heb je een, een paar honderd, zo'n drie, vierhonderd uh, gewelddadigen die uh, kinderkopjes gooien, zwaar vuurwerk afsteken. Al zeker twee uur, het is nog steeds bezig. De musea zijn gesloten vanwege de incidenten. Er zijn grote auto's als BMW's en Mercedes'en, uh, symbolen van het uh, kapitalisme, in brand gestoken. De politie die reageert met waterkanonnen, traangas en keiharde charges. En er zouden in ieder geval vijf gewonden zijn gevallen, waaronder één uh, zwaar gewonden. En nou, is het protest in andere Europese steden veel kleiner. Hoe verklaar je dat er in Rome zoveel mensen op de bij zijn? Ja, het is hier duidelijk aangegrepen door uh, tientallen organisaties... die al uh, lange tijd protesteren tegen allerlei zaken in Italië. Dat kan zijn milieuorganisaties, mensen die klagen over de staat van de scholen... de staat van het onderwijs, arbeiders van fiat, ouders met kinderen... studenten die zeggen dat ze geen toekomst hebben in Italië. En al die mensen die hebben deze oproep aangegrepen... Om hun verontwaardiging over hoe het eraan toe gaat in Italië te uiten. De meeste vreedzaam en een aantal jongeren dus heel gewelddadig. Dankjewel, Bas Mesters. En in Amsterdam en Den Haag, daar gaat het een stuk rustiger aan toe. Op het Malieveld zijn ongeveer 500 demonstranten. Het is drukker op het beursplein in Amsterdam. Daar zijn zo'n 1500 mensen op de been. Een verslag van Theo Verbrugge vanuit de Hoofdstad. Het is een beetje improviseren, want een echt podium is er niet. Mensen staan bij een open deur van een bestelautootje. Daar is een microfoon en een paar boksen. Wij zijn ons huis aan het kwijtraken. Wij zijn een vrouwenopvanghuis. Er is wat geluid zo verlast, omdat het niet makkelijk is. Where all the days are ik ben hier vandaag voor de eenheid. Ik heb mijn man meegenomen en mijn vriendin. U bent weer een beetje op leeftijd. U ziet er, mag ik dat zo zeggen, ook weer wat zieker uit dan alle actievoerders. En u bent toch meegekomen vandaag. Ja, ik, uh, ik vind het heel belangrijk. Dat, uh, uh, en, en, en ik ben er ook ontzettend blij om dat het hier ook gebeurt. I was young and I didn't know the things I do know today.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 Ik ben hier omdat ik de laatste tijd veel problemen heb ondervonden met mijn uh, ja, gezinsvorming. Ik uh, ben verliefd geworden op een, een man die niet Europees is. En daardoor kan ik als Nederlander geen gezinsvorming hebben. Helaas zijn er nog meer problemen, zoals de zorgregeling uh, hier in Nederland. En uh, het is heel moeilijk voor een laag inkomen en middeninkomen met tegenslagen om je kop boven water te houden. En dat vind ik heel erg jammer. Dit is het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Er hangt de Nederlandse staat een miljoenenclaim boven het hoofd... van een man die zegt dat hij als pion voor Nederland heeft gewerkt in Afghanistan. GroenLinks-Kamerlid Peters was er volgens hem... als medewerker van de ambassade in Kabul verantwoordelijk voor... dat zijn geheime activiteiten bekend werden. En de Nederlander zegt dat zijn leven nu in gevaar is. Verslaggever Peter Tervelde had vanmiddag een gesprek met hem. Peter, wat is je indruk van de man? Ja, iemand die uh, veel te vertellen heeft. Uh, heel veel te vertellen heeft. Het is duidelijk, hij is uh, vaak in Afghanistan geweest. Hij heeft contacten gehad met uh, mensen van ambassade. Dat is onmiskenbaar waar. Kent ook alle namen uh, van iedereen die in die periode, uh, zeg maar in de periode vlak voor de Nederlandse missie naar Oeruzgan. En ook toen de missie al begonnen was. Ja, dat hij toen uh, veel contacten daar had. Dat is uh, absoluut waar. Dus ja, voor de rest uh, rustig. Maar hij uh, vertelt graag over alles wat er gebeurd is. Want volgens hem, hij, is een, hij was een. Zakenman is die alles kwijtgeraakt en wil die gewoon dat Nederland over de brug komt. Ja, nou uh, uit hier nogal wat beschuldigingen tegen Mariko Peters. Die noemt die beschuldigingen absurd. Uh, wie spreekt er de waarheid? Ja, dat, dat is niet uh, te zeggen. Kijk, hij zegt inderdaad dat uh, Mariko Peters uh, zijn naam heeft gelekt omdat zij ging informeren hier en daar uh, naar wie hij was en dat daardoor uh, zijn naam op straat kwam te liggen en uh, Um, en hij daardoor ook in gevaar kwam, want hij had ook contact bijvoorbeeld met, uh, met leden van de Taliban. Um, ja, kijk, de, de andere kant is, als je uh, je oor te luisteren legt bij de inlichtingendiensten uh, hier in Nederland, dan zeggen zij van ja, dat is allemaal helemaal niet waar. Deze man heeft wel wat werkzaamheden voor ons verricht, um, maar dat, was allemaal, dat waren allemaal kleine dingetjes. Uh, veel meer was het niet. Hij heeft daar ook gewoon voor betaald gekregen. En uh, eigenlijk moet hij uh, met dit verhaal ophouden. En dat zijn dus twee verhalen tegenover elkaar. Hij zegt, ik heb heel veel gedaan, maar mijn leven is wel kapot gemaakt. Aan de andere kant wordt er gezegd, ja, hij heeft inderdaad wel wat dingen voor ons gedaan, maar eigenlijk uh, heeft hij geen recht op een claim. Ja, wat, wat dingen, maar in, wat, wat ik in de krant lees is, uh, hij zegt dat hij wapens, zelfs wapens heeft geleverd. Ja, dat, wordt in, uh, dat is iets wat echt totaal ontkend wordt. Hij zou nooit wapens uh, geleverd hebben. Uh, dus ja, dus je hebt twee verhalen van twee kanten. Uh, uh, vertel maar wie de waarheid spreekt. Het enige is, zijn zaak is al bij een aantal instanties geweest. Onder meer bij de ombudsman. Die hebben alles afgewezen. Maar hij heeft een advocaat. En uh, in deze hele zaak uh, uh, lopen nog een aantal oud-MIVD-leden. Uh, uh, die bij de, dienst, uh, bij de militaire inrichting en Veiligheidsdienst hebben gewerkt. Die ook claims hebben. Uh, die advocaten hebben ook contact met elkaar. Uh, denken dat ze een sterke zaak hebben. Dus ja, op enig moment zal de zaak voor de rechter komen. En dan zal toch de rechter. Ook al is het een beetje een open deur. Maar de rechter zal dan moeten besluiten uh, wie de waarheid spreekt. En of deze mensen en deze man uh, recht heeft op een schadevergoeding. Dank je wel, Peter Tevelde. In Jemen hebben leger en politie met scherp geschoten op betogers. Volgens medische bronnen in de hoofdstad Sanaa... zijn daarbij zeker negen doden gevallen, tientallen mensen raakten, gewond. Het vuur zou zijn geopend toen duizenden betogers... een gebied in het centrum van Sanaa naderden... dat onder controle staat van de garde van president Saleh. Tegen de bewind van Saleh wordt al acht maanden betoogd. In het zuiden van Jemen is een kopstuk van Al-Qaeda gedood. Bij Amerikaanse luchtaanvallen kwam een Egyptenaar om... die verantwoordelijk zou zijn geweest voor aanslagen in Jemen en daarbuiten. De nieuwe machthebbers in Libië... hebben de veiligheidsmaatregelen in de hoofdstad Tripoli verscherpt. Gisteren kwam het daar voor het eerst in weken weer tot gevechten... met enkele tientallen aanhangers van de verdreven kolonel Gaddafi. In de buurten waar de smutselingen plaatsvonden... zijn extra wegversperringen geplaatst...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 Zes fractievoorzitters uit de Tweede Kamer zijn op het eiland Saba... ontvangen door demonstranten. Die voelen zich tweede rangs Nederlanders... sinds het eiland een jaar geleden een bijzondere gemeente werd. En het leven is ook nog eens veel duurder geworden... klaagt deze inwoner tegenover GroenLinks-leider Jolande Sap. Veel duur, zeker wel, uh, ik denk duur. wel 10%. Ja. Ja. En het is er al zo duur als je vergelijkt met Sint-Maart uh, of uh, Curaçao. 34% duurder dan Sint-Maart. 34%. En verdienen vast niet 34%. Uh, niks meer hoor, zeker niks meer. En de zes fractievoorzitters brengen onder leiding van Kamervoorzitter voorbij de komende dagen een bezoek aan alle Antilliaanse eilanden. Er staat ook een bezoek aan Curaçao op het programma. Onlangs heeft een commissie onder leiding van de oud-politicus Paul Rozemuller een kritisch rapport uitgebracht over enkele ministers op dat eiland. Sport. De laatste grote klassieker van het wielerseizoen, de Ronde van Lombardije, is gewonnen door de Zwitser Oliver Zouk. Volgens verslaggever Sebastian Timmerman een verrassende winnaar. Dat kun je wel zeggen. Waar iedereen had gerekend op renners als Philippe Gilbert... Damiano Cunego, Vincenzo Nibali... ging dus de relatief onbekende Zwitser Oliver Zouk met de winst aan de haal. Die Nibali, die ik noemde, speelde wel een belangrijke rol. Hij reed heel lang alleen aan de leiding. Had 1 minuut en 40 seconden voorsprong op een peloton met achtervolgers. Leek op weg naar de overwinning, maar kwam toen de man met de hamer tegen. Dat gebeurde vlak voor de laatste beklimming naar Villa Vergano. En in die laatste beklimming, waar Steven Kruiswijk... Als laatste Nederlander uit de spits werd gelost, demarreert die Oliver Zouk. Hij is 30 jaar bezig aan zijn achtste seizoen als beroepswielrenner en won nog nooit een wedstrijd. Maar hij houdt stand in deze ronde van Lombardije in de laatste kilometerstand... tegenover een groepje van vijf renners met Daniel Martin... en Ivan Basso als belangrijkste namen. Zo wint Oliver Zouk dus zijn eerste overwinning uit zijn carrière... en de laatste grote overwinning van zijn ploeg... want Leopard Trek houdt op te bestaan. Tweede wordt Daniel Martin en derde de Spanjaard Joaquín Rodriguez. Verrassende uitslag in deze laatste grote wedstrijd van het seizoen. Bij de Europese kampioenschappen tafeltennis in het Poolse Gdansk... heeft Li Jiao de laatste vier bereikt. De Nederlandse won met 4-3 van Georgina Pota uit Hongarije. In het dubbelspel werden Li Ji en Jelena Timina in de halve finale uitgeschakeld. Over ongeveer een half uur begint de competitie topper tussen Ajax en AZ. De nummer vier tegen de koploper. Ronald van der Geer is in de Amsterdam Arena. Zijn de opstellingen al bekend? Er zijn bekend, er zitten wel wat, wat verrassingen in. Met name natuurlijk Ayers worstelt een beetje met wat vraagstukken... vanwege de blessures van Siktorsom en de schorsing van Van de Wiel. Wie, oh wie, komen er in het elftal? Nou, in van geval André Ooyer achterin. Zal centraal gaan spelen, is de verwachting met al de wereld dan als rechtsback. Die schuift dus dan door. Ja, en dan die spitspositie wordt ingenomen door Siem de Jong. Eno komt in het elftal op het, op het middenveld terecht. Ja, dan heeft de boer zijn elftal klaar voor de wedstrijd tegen AZ. AZ ongewijzigd in de winning mood. Zes Competitiewedstrijden op rij gewonnen, koploper en in elk geval uh, zeker van die compositie ook na dit weekend nog. Wat wel leuk is, is dat AZ in 80 voor het laatst heeft gewonnen in Amsterdam van Ajax. Dus het wordt misschien wel eens tijd. Ja, want AZ is dus inderdaad uh, gaat aan kop op dit moment. Ajax ja. heeft wat punten uh, verloren de laatste wedstrijden. Van wie is het nou het spannendst? Ik verstond je vraag niet: van wie is? De wedstrijd het spannendst. AZ de blijft natuurlijk koplopen, maar. Ja, nee, voor Ajax, Ajax, voor Ajax zit de druk erop. Als je in de laatste zes wedstrijden alleen een bekerduel hebt gewonnen. ja, dan is een overwinning brood en brood nodig. Zeker als je weet dat er ook een zwaar Europese avontuur staat te wachten deze week. Dus voor Ajax ligt er de meeste spanning op dit duel. Dankjewel, Rocht van der Geer. En Ajax AZ is vanavond rechtstreeks te volgen in Langse Lijn... vanaf 7 uur op deze zender Radio 1. Ja. Dus verkeersinformatie. Dennis mooi bij de ANWB. Goedenavond. Op de A1 richting Amsterdam rijdt het langzaam tussen Amersfoort Noord en Eembrugge over 4 kilometer. En net over de grens bij Breda op de E19 naar Antwerpen tussen Sint-Job en het Goor en de Ringweg van Antwerpen 8 kilometer door werkzaamheden. Door die werkzaamheden is maar één rijstrook open en die file geeft ruim een uur vertraging. Verkeer vanuit Nederland naar Antwerpen kan het beste omrijden via Eindhoven, niet via Bergen-op-Zoom, want ook daar zijn werkzaamheden. A27, Almere-Utrecht, tussen Eemnes en Hilversum, 3 kilometer. De linkerrijstuk is dicht vanwege een spoedreparatie. En het was al druk op de A50 vanuit Os naar Arnhem door werkzaamheden. Nu is er ook nog een ongeluk gebeurd. Tussen de knooppunten Ewijk en Valburg staat 4 kilometer. De linkerrijstok is dicht. Nog één keer de hoofdpunten van het nieuws. In steden wereldwijd zijn protesten tegen de hebzucht van het bedrijfsleven en banken. De meeste verlopen vreedzaam, alleen in Rome waren er rellen. Ook in Amsterdam en Den Haag is protest. In de hoofdstad zijn nog zo'n 1500 mensen op de been. En de politie in de jemenitische hoofdstad Sanaa... heeft met scherp geschoten op betogers. Volgens ziekenhuisbronnen vielen er zeker negen doden. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Pavlov van de NTR. Zwitserleven is door onafhankelijke adviseurs... al drie keer beoordeeld als beste pensioenverzekeraar.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 Voor een 7 Fjord Cruise van 749 euro... gaat u naar uw reisagent of HollandAmerica.nl. Kijk dit weekend onder andere naar Ajax AZ, PSV Utrecht en Feyenoord VVV. Ga naar erdivisselive.nl slash daagse en je hebt het. Dit is Radio 1. NTR Pavlov. Marcia Belman. Goedenavond, welkom bij Pavlov. Het Radio 1-programma over het menselijk gedrag. Een te grote neus. X of O-benen. Een putje hier, en rimpel daar. Niemand is volmaakt. Sommigen laten daar niet bij zitten en stappen naar de plastic chirurg dat hoeft geen probleem te zijn, tenzij er meer aan de hand is. Body Dysmorphic Disorder, oftewel extreme ingebeelde lelijkheid. Hoogleraar psychiatrie aan de Universiteit van Amsterdam, Damiaan Denies, weet er alles van. Niet omdat hij er zelf aan leidt, maar omdat hij er een boek over heeft geschreven... dat volgende week uitkomt. En Damiaan Denise zit hier aan tafel. We hebben live muziek van Graham, die zichzelf begeleidt op gitaar... en straks het nummer Play Me speelt. Maar eerst gaan we het hebben over stalking, het ziekelijk belagen van een ander... Afgelopen woensdag werd Eline Maas vermoord door haar stalkende ex-vriend. En vorige week werd bekend dat het openbaar ministerie... tbs met dwangverpleging eist tegen de stalker van Caries van Houten. Jurist Marijke Malsch van het Nederlands Studiecentrum... Criminaliteit en Rechtshandhaving onderzocht het gedrag van stalkers... en schreef er een boek over. Stalking van bekende personen. Allebei welkom. We beginnen uh, met jou, Marijke. Um, uh, vertel eens iets over een stalker. Wat, wat doet een stalker? Stalkers zijn mensen die gedreven worden door een obsessie tegen een andere persoon. Wat zij doen, zij beginnen die persoon lastig te vallen. En dat kan eerst vrij rustig beginnen met een aantal telefoontjes, maar het gaat wel door... Uh, en Wordt het bellen. van kwaad tot erger? Het wordt vaak van kwaad tot erger. Sommige mensen houden ook weer op. Maar kenmerkend voor een echte stalker is dat hij niet van ophouden weet... En maar doorgaat. En die persoon die gaat dus bellen. Die gaat vaak uh, voor de deur staan bij, de, bij het slachtoffer. En die gaat mailtjes sturen. En soms als het doorgaat ook nog de familie van die persoon lastigvallen. Ze zijn erg moeilijk te stoppen, die stalkers. Die... En hoe kiezen ze hun slachtoffers uit? Uh, je hebt verschillende soorten stalkers. Uh, de, de vorm die het meeste voorkomt, dat is een ex een relatiestolker. Dus iemand die een relatie heeft gehad met iemand anders. En die andere persoon heeft het uitgemaakt. En de stolker kan dat niet verkroppen. En die gaat dan uh, zijn ex lastigvallen. Dat zijn meestal mannen. En hun slachtoffer zijn meestal vrouwen. Die vorm komt het meeste voor. En die is ook het gevaarlijkste. Want, dan heb je... dan, dan, uh, want we hebben natuurlijk het voorbeeld van afgelopen week. Eline Maas, meisje van 18 jaar. Die door haar ex is vermoord. Die haar stalkte. Dat is, het, dat is een voorbeeld van... van... Uh, van, van de manier van stalken die je net uh, noemde. Eigenlijk. Ja, dat is ex-relatiestolking. Nou is het zo dat de meeste stalkers gelukkig niet hun slachtoffer vermoorden. Maar dat was dus hier helaas wel het geval. Een andere vorm van stalking is stalking van bekende personen. Dat zijn uh, filmsterren, muzici, politici. Dat komt ook voor. En dat, uh, maar wat minder vaak dan die ex-relatiestolking. En dat zijn vaak ook mensen die aan een waan lijden. Die denken dat de andere persoon verliefd is op hem of haar zelf. En dan heb je nog een derde, uh, derde vorm van stalking. Dat is echt speciaal op politici gericht. Uh, op wethouders, op Tweede Kamerleden. En dat zijn mensen die die politicus iets kwalijk nemen. Bijvoorbeeld een bepaalde beslissing, een bepaald beleid. En ze voelen zich gekwetst daardoor en gaan dan die persoon lastigvallen omdat ze het niet eens zijn. Omdat ze het niet eens zijn. En um, uh, want, uh, uh, hebben die wel, vertonen die wel hetzelfde gedrag? Gaan die wel op dezelfde manier uh, als stalker te werk? Ja, nou zie je bij politici dat er vaak via e-mail en dergelijke wordt lastig gevallen. Uh, is het ex-relatiestolking, dan is het met name dat mensen ook fysiek contact zoeken. En uh, vaak ook uh, de grotere kans is dat ze agressief worden. Hoe vaak komt het voor? Dat is heel erg moeilijk te zeggen. In Nederland hebben we geen onderzoek dat echt objectief kan vaststellen... hoe vaak het nou voorkomt. We hebben wel onderzoek uit Amerika en Engeland. In Amerika en Engeland worden wel percentages... van 10% van de bevolking genoemd. Dat is natuurlijk heel erg veel, 1 op de 10 mensen... Uh, veel hangt af van wat voor soort definitie je ervoor gebruikt. Als je een hele ruime definitie hebt, dan vallen daar natuurlijk meer mensen onder. En dan kan je ook concluderen dat er meer gestolkt wordt. En wat voor definitie is, zou dat dan zijn? Uh, Herhaaldelijk, langdurig, lastigvallen. Dat is de term die de Nederlandse wet gebruikt. Uh, dat is ook een vrij vage definitie. Daar kan je veel kanten mee uit. Daar vallen ook in principe veel mensen onder. Nu heeft die rechtspraak dat inmiddels al op veel manieren uitgelegd. En dat toch ook wel weer een beetje ingeperkt. Niet iedereen valt eronder, die een paar keer iemand anders lastig valt. Maar het blijft, het is een moeilijk definieerbaar gedrag. Uh, stalkers gebruiken heel erg veel methoden om iemand anders lastig te vallen. Ik noemde er net al een aantal. Waardoor ook al die methoden daar in principe onder zouden moeten kunnen vallen. Vaak gebruiken ze echt meerdere methoden. En wat je ook ziet bij stalkers is dat ze wat intelligenter zijn dan andere criminelen. Wat inhoudt dat ze ook vaak methoden weten te vinden om door te gaan. Wat je dus ziet bij stalkers is dat als je het onmogelijk maakt om iemand lastig te vallen. Bijvoorbeeld uh, omdat iemand een geheim telefoonnummer heeft genomen. Dat ze dan via trucs achter dat geheime telefoonnummer beter te komen. Dus ze zijn wel heel erg gedreven. Ze zijn heel erg gedreven. We hebben hier ook een psychiater aan tafel. Ja. Dan, ja, ja, ik vind het een boeiend vrouw want we zijn heel veel met obsessies bezig. Wat, mij, wat ik mij een beetje afvraag... zien jullie dat als een ziekte of als een misdaad? Als het onder de strafwet valt, dan is het een misdaad. Dus als het voldoet aan die wettelijke bepaling, dan is het een misdaad. Nou zien we wel, er zijn veel onderzoeken gedaan naar Stolken inmiddels... dat ongeveer een derde aan de helft wordt geconstateerd dat die mensen aan een psychische stoornis lijden. Okay, dus dat is ja. een behoorlijk aantal en dat, dat is ook van invloed natuurlijk op hun obsessiviteit. Ja. Is dat ook de stalker van Caries van Houten, de bekende Nederlandse actrice? Dat zou ik niet kunnen zeggen, want ik ben niet zo bekend met die zaak. Dus daar durf ik me niet uh, aan te wagen. Maar het opvallende is wel dat hij zelf zegt uh, dat hij uh, maar ja, niks, uh, niks doet aan stalken. Ja, dat is dus. Uh, ik kan het niet uh, speciaal over deze persoon hebben. Maar wat kenmerkend ook is voor stalkers. is dat ze het vaak ontkennen. En dat ze allemaal redenen weten te vinden. om toch weer contact te zoeken met hun slachtoffer. Dus ze ontkennen bijvoorbeeld uh -huh. dat het slachtoffer daar schade onder leidt... Of ze zeggen: ik moest daar toch in die buurt zijn. Dus ik stond daar. Het was toevallig dat ik haar tegenkwam. En ik had haar nodig voor dit of dat. Dus er zijn allerlei redenen. die stalkers opnoemen. om uh, onder die verantwoordelijkheid. voor het eigen gedrag. Uit te komen. Maar en dat... weten ze dan wel dat ze liegen eigenlijk, of niet? Nou ja, je kan jezelf altijd heel erg veel wijs maken, En ik vermoed dat dat bij stalkers misschien ook het geval is. Uh, het gevolg is natuurlijk wel dat uh, stalkers niet erg snel inzicht krijgen... in het eigen gedrag. En dat problematiseert ook natuurlijk de behandeling ervan. Mm -hmm. uh, als men zelf niet uh, volledig ervan bewust is dat men wat verkeerds doet... dan is die behandeling natuurlijk ook erg moeilijk. Ja. Uh, maar uh, het verschil tussen die verschillende soorten uh, stalkers... je hebt dus de, de amoureuze stalker eigenlijk van de ex-geliefde. Omschrijf um, ik dat goed? Ja. Je hebt de, de uh, aanbidder van uh, uh, nou, bekende mensen. En je hebt die wraakzuchtige. Is een van die drie nou erger dan de ander? Ja, er is ook onderzoek naar en dat laat zien... dat die ex relatiestalkers die uh, eerder gewelddadig worden dan die twee andere groepen. En je ziet ook dat die wraakzuchtige stalkers... die dus bijvoorbeeld politici lastig vallen... die zijn cal calculerender, berekenender. Dus als, je, als er een gevaar is dat ze de gevangenis in zouden draaien... dan houden die eerder op. Mm -hmm. Dus de meest gevaarlijke zijn die ex-relatiestalkers. En dan zijn er nog wat kleinere mm -hmm. groepen die ook statistisch zijn... of echt op geweld uit zijn. Maar dat zijn kleinere groepen. Maar het lijkt me op zich ook wel... Um... Uh, makkelijker uh, als ex-relatiestolker om, om bij uh, uh, ex-geliefde in de buurt te komen. Dat is natuurlijk als je... Madonna stalkt, is dat natuurlijk een stuk ingewikkelder? Ja, nou is het natuurlijk wel zo dat uh, die bekende personen, die verschijnen zich ook regelmatig in de openbaarheid op plekken die ook bekend zijn. Dus in die zin kan je die benaderen. Soms is het e-mailadres bekend. We hebben Tweede Kamerleden hebben bijvoorbeeld ook gevraagd of ze gestolkt, gestolkt werden. En die stel, stonden toen der tijd in ieder geval met e-mailadres op, uh, op internet. Dus Sommige mensen zijn toch beter bereikbaar dan je denkt. Hmm. Maar je hebt wel gelijk dat ex-relatiestolking dat, dat eenvoudiger is. Men weet het adres en dergelijke. Wat je ook ziet bij ex-relatiestolking... dat veel slachtoffers naar een geheim adres uh, verhuizen. Dat komt vrij regelmatig voor. Gewoon puur fysiek om de stalker te vermijden. Hmm. Dat geeft al aan hoe erg het is. Maar ook hier weten die stalkers daar toch weer vaak achter te komen. Dus uh, het is niet altijd een definitieve oplossing... de methode die er tegenwoordig ingezet. Nee. Damiaan, heb jij stalkers wel eens behandeld als psychiater? Nee, uh, heb nooit behandeld. Maar er is wel, wat je, die verliefdheid op die, op die bekette personen... Dat is, dat is ook wel omschreven in de psychiatrie. Dat heeft ook een naam, Erotomanie, of syndroom de clair naar de Franse psychiater die het eerst gezien heeft. En dat is, dat is echt een, een waan. Die mensen zijn echt ongelooflijk ziek omdat, zoals je zelf net zegt... die mensen compleet geen inzicht hebben dat ze iets fout doen. Ja. Maar wat, wat, wat gaat er dan om in hun hoofd? Nou, er is een, een Franse mevrouw bijvoorbeeld... die heeft ooit in een theater in begin jaren dertig een, een, een actrice gestookt. En tenslotte toen die mevrouw, die actrice uit het theater kwam, heeft ze een mes genomen en die mevrouw heel theatraal gestoken. Niet om ze uh, dood te maken, maar gewoon om, ze, om, ze act, uh, om iets te doen. En er is de theorie dat mensen zeggen, kijk die stalkers die zijn eigenlijk belust op een soort van uh, act waardoor dat ze bekend worden. Een criminele daad plegen om uit het isolement te komen van die obsessie die ze hebben met die persoon. Het is een heel complexe manier om erkenning te zoeken... en door de justitie op te zoeken en het proces te krijgen... komt men eigenlijk uit dat geïsoleerde, geobsedeerd zijn met één persoon. Ja, dat is inderdaad ook een kenmerk van veel stalkers... dat ze geïsoleerd leven. Uh, en dat, ze worden natuurlijk niet door de buitenwereld gecorrigeerd dan. Dus als ze al bepaalde denkbeelden hebben... bijvoorbeeld dat een beroemd persoon verliefd op hun is... dan wordt dat niet gecorrigeerd mm -hmm. en dat gaat... Zichzelf dan steeds meer versterken. Maar dat geldt dus ook voor die ex-relatiestolking. Dat zijn ook vaak wat eenzamer mensen, die bijvoorbeeld ook niet heel erg boeiend werk hebben of iets dergelijks. Dus dat ja, dat geeft meer mogelijkheid om die obsessie te cultiveren. En wat is de invloed van die sociale media eigenlijk? Dus Facebook en Hives en dat soort dingen, want daar kan je natuurlijk ook heel makkelijk. Uh, contact maken met iemand. Ja, er is niet echt onderzoek bekend over die type van sociale media. Wel is het natuurlijk over in zijn algemeenheid zo... dat door e-mail, door uh, hoe je in contact met elkaar kan komen... dat al die nieuwe methoden het veel en veel makkelijker maken... dan zeg zo'n 100 jaar geleden. Honderd jaar geleden ging je een brief schrijven... dan ging je daarmee uh, naar het postkantoor. Ja. En dat werd dan uh, dezelfde dag of de dag later bezorgd. En dat was dan een brief en dan wachtte je heel erg lang tot er reactie kwam. Maar tegenwoordig uh, stuur je natuurlijk onmiddellijk een mailtje... Hmm. En, en dring je je op aan de ander. Maar je kan ook heel makkelijk vriend tussen aanhalingstekens worden. Hè? Als je, er zijn een heleboel uh, uh, nou bekende mensen die hebben ook een Facebookpagina... die ze waarschijnlijk niet zelf beheren. Uh, maar daar kan je je op aanmelden en dan ben je vriend. Ja. En dat is, ik, ik kan me voorstellen dat, dat voor iemand die... In wa aan wanen leidt... dat die dan een soort bevestiging heeft van... nou zie je, mm -hmm. het is mijn, uh, mijn vriend of mijn vriendin Madonna. Of, uh, ja, het is een soort uh, ingebeelde relatie... die ja. mensen hebben met beroemde mensen. En dat, dat vult toch een soort leegte in. Ja. Ja. Um, hoe moet je ermee omgaan? Ja, dat is een heel erg uh, moeilijk punt en dat zal ook per stalker wel verschillen. Je kan sinds uh, ruim tien jaar nu aangifte doen bij de politie. En de politie kan een vervolging instellen en stalkers kunnen veroordeeld worden. Het uh, is dus niet meer nodig dat een stalker ook geweld pleegt. Nee, alleen het lastigvallen als dat maar heel frequent gebeurt... dat is genoeg om veroordeeld te worden. Maar je stofing. moet het wel kunnen bewijzen. Je moet het he? kunnen bewijzen. En men was in het begin heel erg bang dat dat niet zou lukken. Nu blijkt uit onderzoek dat dat dus wel goed lukt. En dat is ook niet zo verwonderlijk. Want al die, die contacten die laten weer sporen naar. Je kunt sms'jes bewaren. Je kunt brieven bewaren. Als een stalker voor de deur staat... kan je aan de buren vragen om als getuige op te treden. Dus wat je Ziet, is dat er toch behoorlijk veel stalkers inmiddels al veroordeeld zijn? In de eerste vijf jaar van de wet zijn er zo'n 2000 veroordeeld. Maar dan... maar dan is het de vraag natuurlijk: uh, helpt dat? Ja. En daar zijn we natuurlijk wel een stuk voorzichtiger mee. Want wat ik net zei: van ja, mensen praten hun eigen gedrag goed. Vaak gaat men daarna weer door. We hebben kort geleden onderzoek gedaan naar recidieven van Stolkens... en er bleek toch een behoorlijk percentage gewoon door te gaan. Maar even voordat de politie eraan te pas komt... Hè? Ja. ik kan me voorstellen dat je eh, in eerste instantie denkt als eh, bekende Nederlander... of misschien wel gewoon omdat, je, eh, omdat het misschien ook wel een soort compliment is... dat iemand eh, een brief naar je schrijft... Eh, um, dan denk je, ach... Ja... Uh, ik denk dat, dat hoe erger het wordt, hoe minder men blij is met die brieven. Dat ja, zal nou, voor alle slachtoffers wel gelden. In het begin ben je natuurlijk een beetje gevleid. Maar als het echt dag en nacht doorgaat... en dagelijkse stalking komt heel veel voor... dan, dan uh, vergaat je die lust wel. Dan heb je er geen zin meer in. Nou, nou blijkt dat uh, slachtoffers van alles en nog wat proberen om eraf te komen. Ik noemde net al dat ze gaan verhuizen, geheimnummer. Maar wat ze ook doen is een keer een goed gesprek hebben met die stalker. Ja, helpt uh, dat? Nou, dat is heel erg wisselend, maar over het algemeen bestaat het risico dat het juist het omgekeerde effect heeft. Dat het ook weer door de stalker wordt uitgelegd als een vorm van contact waar prijs op wordt gesteld. Een bevestiging. Een bevestiging ja. van dat er een relatie is en dat slachtoffer contact wil. Maar zo'n politicus bijvoorbeeld, die uh, gestold wordt door zo'n wraakzuchtige stalker, ja. kan die misschien, uh, want dan gaat het over beleidvoering, Ja. Kan hij het beleid dan misschien uh, uh, nog meer uh, uitleggen dan hij al deed? Ja, dat zou misschien een mogelijkheid zijn. Uh, politici gaan niet zo snel naar de politie. Uh, is gebleken. Ze, um, en de, onze verklaring daarvoor, en dat blijkt ook wel een beetje uit wat ze zeggen... is dat ze al gewend zijn om heel erg veel lastiggevallig te worden. Hmm. Want er zijn natuurlijk ook heel veel journalisten... die altijd achter politici aangaan om een verhaal te krijgen. Ja, dus dat is niet per dus se, se hun, hun, hun, Nee, dat is <lacht> geen stokking. Maar hun drempel is wat hoger dan bij andere mensen... om, om, om boos te worden, om er geïrriteerd door te raken. Um, maar dat, dat zijn mogelijkheden. Die je hebt. Een enkel keertje lukt het een politicus wel... Om, om iemand stop te zetten door een goed gesprek. Er zijn ook mensen die, die huren privédetectives in. Dat komt ook met enige regelmaat voor. En die hebben ook zo hun methode om stalkers uh, tot, uh, tot staan te brengen... zou ik het maar zeggen, te laten stoppen. Dus dat, uh, dat komt ook voor, ja. Maar het is dus wel lastig om... En een stalker echt een halt te roepen. Ja, ik denk dat de juridische weg niet altijd een oplossing is. Het blijkt ook dat contacten en straatverboden... die door een civiele rechter kunnen worden opgelegd... dat die ook lang niet effectief zijn. Er is ook een alarmsysteem... waar vrouwen die last hebben van een mannelijke stalker... soms op aangesloten worden. Dus dan drukken ze op een belletje als hij weer voor de deur staat. Of als hij ze weer achtervolgt. En dan komt de politie met voorrang aan. Het blijkt dat het systeem hun wel wat meer veiligheidsgevoel geeft, maar dat het ook tot escalatie kan leiden. Dus dan wordt die stalker bozer als hm. die politie er opeens aankomt. Hm. Dus dat, alle methoden hebben zo hun voor- en nadelen... en er is nog geen definitieve oplossing daarvoor. En behandelen, Damian Denis? Denise? Ja, ik zou het toch eens uh, proberen om ze te behandelen. Ik denk dat het echt uh, ook een, echt een ziekelijke kant heeft. Maar ja, ja. het probleem het is het gebrek aan inzicht natuurlijk. Hè. Die mensen ja. komen niet spontaan naar een behandelaar. Ja, het is, in Nederland heb je De Waag. Dat is een behandelingsinstituut voor dit soort mensen... en ook voor seksuele delinquenten. En die schijnen redelijk suc succes okay. te hebben. Dus dat biedt wel enige hoop. Ja. Oké. Okay. U heeft het boek geschreven... Stalking van bekende personen. Dat is uitgegeven ah. bij Boom Juridische Uitgevers. Dus uh, iedereen die daar meer over wil weten... kan op zoek naar het boek. Ja. Dit is Tot 7 uur Pavlov. Vorige week zou ze hier al zijn, maar toen stond ze in een extreem lange file... en kon daardoor niet meer op tijd zijn. Vandaag meteen maar een nieuwe kans. Marg van Eenbergen, fijn dat je er bent. Hallo. Ging goed, hè? Je was ruim op tijd. Heerlijk. Ik heb geen file gehad. <laughs> nee. Ik las van de week uh, een interessant artikel... Um, uh, waarin stond dat uh, jongeren de smaakvoorkeur of de muziekvoorkeur... van hun ouders toch wel degelijk overnemen. Hoe was dat bij jou? Nou... Ik moet eerlijk zeggen dat mijn ouders hebben heel veel altijd met muziek gedaan. Maar ik ben toch wel blij dat ik het niet helemaal heb overgenomen. Zij zaten heel erg in de klassiek en in de country. Dus ik heb het idee dat hetgene wat overblijft is dan de popmuziek. En dat is precies uh, het midden waarin ik uh, ben gaan zitten. Dus er was wel heel veel muziek altijd. Maar ik heb niet het idee dat ik die smaak toch heb overgenomen. Heel en, eerlijk. Uh, heb je je ouders iets bijgedragen nu met jouw eigen muziek? Uh, ja, dat wel. Ze hebben wel uh, al heel veel op dwarsluitles en drumband en zo gezet. Want in Brabant, waar ik vandaan kom, daar leeft dat heel erg om, om bij een orkest te zitten. En uh, nou, later weer je dan natuurlijk alleen maar basgitaar en elektrische gitaar gaan spelen. Maar je raakt het nooit kwijt wat je dus toch wel dan als meisje van acht op de dwarsluit hebt meegekregen. Dus, uh, en nou op, de, op de nieuwe plaat heb ik toevallig voor het eerst weer dwarsluit gespeeld. Oh, dus, nou, dus, uh, ja, dat komt allemaal nou weer heel mooi weer terug. Ja, ja. Zeker We gaan naar je luisteren, want je hebt net een nieuw album uit Play Me. Dus je tweede ja. plaat. Ja. En daarvan ga je het gelijk naar nummer zingen. Gram, want dat is je artiestennaam inderdaad. Met Play Me. <mogelijk> Just what up a bit uneasy Got in an old fantasy It puzzled me What if it became true? It's not keeping a straight face Recalling being thought the ways From early days the way I thought of you Baby, play me a tune That's made for two You're a bad luck music box. I'm not supposed to open up by tiptoe, slowly like my feline friends. It's been so long, it's been so long. Can't walk away. Temptation strong, and curiosity will be my end. Oh, oh, oh, oh. Just play me, charm and persuade me. Others must wait and see, but I. How can I sleep? My bed is charged with mystery. You occupy the pillow Space Can't rest my head, I can't rest the case. Delay no more, I might perhaps impatiently try any traps. Yesterday, that joke you made, it gave too much away. Uh oh, uh oh, uh oh, uh oh, play me like an uh oh, uh oh, uh oh, uh oh, uh oh, radio play me like a radio, oh oh oh oh oh oh Play me, oh oh oh like a oh oh oh play me You play me like a radio like a, radio, like a, radio, like a radio. You play me like you do. Dankjewel. Graham met Play Me, dankjewel. Um, van het nummer, het nummer komt van haar nieuwe album Play Me. Kijk op de website gramgramgram.com voor meer informatie. U luistert naar Pavlov op Radio 1 van de NTR. Na gemiddeld drie minuten bladeren in een modemagazine... voelt drie kwart van de vrouwen zich lelijk, onvolkomen en schuldig. De aandacht in de media voor lichamelijke schoonheid... kan voor sommige mensen leiden tot een ziekelijke focus op hun uiterlijk. En die focus kan soms zo ernstig zijn... dat er sprake is van body dysmorphic disorder, BDD. Ongeveer 1 op de 50 mensen leidt aan deze psychiatrische stoornis. Psychiater Damiaan Nies heeft er een boek over geschreven... dat volgende week verschijnt. Um, Damiaan, lijden alleen vrouwen aan deze psychiatrische stoornis? Nee, niet alleen vrouwen, gelukkig niet. Ook mannen hebben er last van. Uh, alhoewel het net iets anders is meestal bij mannen. Mannen zijn meestal bekommerd om uh, hun algemene uiterlijk, de spiermassa, hun borstomvang in het algemeen. En bij vrouwen uh, is het iets anders. Maar de ziekte komt bij mannen en vrouwen waarschijnlijk evenveel voor. Want wat is het precies, die extreme ingebeelde lelijkheid? Het is een beetje, net zoals het stalken gaat het om een obsessie. Mensen zijn geobsedeerd, dus meer dan normaal gepreoccupeerd met uh, hun uiterlijk. Denken dat er iets lelijk is aan hun gezicht, meestal het gezicht. Iets aan hun neus dat schuin of scheef staat, de ogen, de oren, weet ik het allemaal. En er is gewoon aan de buitenkant helemaal niets te zien. Dus het is een combinatie van geobsedeerd zijn met het feit dat men denkt dat men lelijk is. Aan de ene kant. Aan de andere kant... Dat is voor andere mensen aan de buitenzijde gewoon niets mis. Perfect mooi. Is, nou, wat gek. Dus ze, die scheve neus, die hebben ze eigenlijk helemaal niet. Nee, dus, dus dat, is, dat is heel belangrijk voor, die, voor de stoornis BDD. Er, moet, er mag ook niet echt iets, iets lelijks aanwezig zijn, want dan is het ook geen BDD. Of wel iets heel, heel kleins. Zo we zeggen dat de proportie waarmee men geobsedeerd is... niet in verhouding staat tot de, tot de afwijking. Maar meestal zijn er heel mooie mensen die bij ons komen. Jeetje, ja, wat raar. Wat, hoe ontstaat dat dan? Um, ja, dat, dat weet men we niet. Dat moeten we altijd zeggen bij psychiatrie. Dat is vervelend. We weten nooit waarom het ontstaat. Waarschijnlijk een combinatie van een soort van genetische predispositie. Iemand die dus in aanleg gevoelig is om zo'n obsessie te ontwikkelen. En dan speelt toch ook een heel belangrijke rol het zelfwaardegevoel. Je ziet dat dikwijls het begint tijdens de puberteit... wanneer mensen wat meer twijfels hebben over zichzelf, over hun identiteit... Uh, zich minder goed voelen, zich minder prettig voelen. En dan valt men al heel snel terug op het uiterlijk. Om dat als, als schuldige naar voren te halen. Van kijk, zie je, dat gaat mis met mij. Ik voel me niet goed. Uh, ik kan geen werk vinden. Ik kan geen relatie vinden. Waarschijnlijk ligt het toch aan die, aan die neus die een beetje krom is. Nou, dat, dat gaat een beetje te snel, Damia. Da, ja. Want um, hoe. Uh, um, uh, want dat, dat is nogal. Er zit nogal een gat tussen. Voordat je dan denkt dat alles wat er misgaat in je leven, dat dat komt door die scheef. Of die hamerteen of uh, de moedervlek ergens. Ja, is een, Het is natuurlijk ook een ziekte daarom. Het is een, een, de kern van een psychiatrische ziekte is dat je dat ook niet zo makkelijk kan begrijpen. Het is onbegrijpelijk, daarom is het ook een ziekte. Um, maar aan de andere kant moeten we toch ook wel bekennen dat we in een maatschappij leven... waar we heel veel nadruk leggen op het uiterlijk. Als het gaat om ons zelfwaardig gevoel, dat is veel meer dan vroeger... Als je vraagt aan iemand wie ben je, wat ben je waard... gaan mensen heel snel naar het uiterlijk verwijzen. En dat was 20, 30 jaar geleden helemaal anders. Dat, dat, dat speelde nauwelijks een rol. Misschien wel een klein beetje, maar veel minder dan het nu is. Maar hoe komt dat? Die maatschappelijke ontwikkeling... Ben je? Um, ja, ik denk dat dat is ook lastig te verklaren. Er is een soort van trend gekomen waarbij dat er een verschuiving is van, van de geest. De aandacht voor wie we, wie we zijn. Ons geestelijk aspect. De poëzie, denk ik. De mystiek, wat, wat iemand kan doen met een schilderij of met taal. Langzaamaan van de jaren 50, 60. Naar hoe we eruit zien, het uiterlijk. En dat is denk ik uh, door de rol die de media erin speelt... Uh, de, de, misschien de, de fantasie ook uit films en dergelijke. Het uiterlijk is heel belangrijk geworden. Het is ook makkelijk, het is ook maakbaar. Afgelopen twintig jaar is het mogelijk voor iedereen om iets te laten corrigeren. Dat was vroeger uitsluitend voor heel bijzondere mensen... of heel rijke mensen. En dat is nu heel toegankelijk. Als je op internet surft, dan kan je binnen tien seconden... ergens terecht waar men aanbiedt om dit of dat te corrigeren. Mm. Dus uh, het is met honderden procenten toegenomen... het feit dat men zich kan corrigeren... en dat het uiterlijk ook daarom zo belangrijk is. Het is natuurlijk wel prettig van het uiterlijk... dat je, als je uh, zorgt dat je er goed uitziet... dat je er mooi, mooie kleren aan hebt waar je je lekker in voelt... dan Zit je natuurlijk wel meteen lekkerder in je vel. Ja. Maar het is een dubbele werking. Hè? Als je je goed voelt, dan ga je ook meteen ook blijer zijn met je uiterlijk. Oh ja. En als je uiterlijk goed zit, dan word je ook blijer. Dus er is een dubbele dynamiek aanwezig. En dus als je je niet goed voelt, dan, dan eh, kijk Precies. je ook minder prettig nou, in de spiegel. Daar zit juist die denkfout. Dan gaan mensen denken van, ik voel me niet goed, dus zal ik maar iets aan mijn uiterlijk veranderen. En dan komt het wel weer goed. Alsof je zegt van, kijk, uh, het, het gaat niet goed met mijn familiale sfeer. Laat ik misschien wel nieuwe meubels kopen en al uh, nieuw behang. En dan komt het weer allemaal in orde. Ja, dan kan je voor een stukje doen, maar je kan niet blijven aan het uiterlijk werken... om het innerlijke te corrigeren. En daar, dat doet men natuurlijk voortdurend. Ja. Nou, zou je kunnen denken dat mensen die aan die BDD... die body dysmorphic disorder leiden... Um, die kunnen heel makkelijk naar de plastisch chirurg. Ja. Want dat is zo heel... Ja. Makkelijk, uh, toegankelijk. Ja, het is makkelijk toegankelijk. Ja, dat is makkelijk toegankelijk. Meer dan vroeger is het makkelijk toegankelijk. Maar goed, de plaschirurg doet ook heel goed werk. Dus die, die gaat niet, uh, de meeste plaschirurgen, dat heb ik ze opgezocht, bijna 85 van de plaschirurgen die weet dat zo'n stoornis aanwezig is, die gaan niet behandelen. Uh, die, die gaan de operatie niet nee, uitvoeren? Die gaan de operatie niet Dit is een, een enquête uitgevoerd in Amerika. Die heeft men het gevraagd aan plaschirurgen. Stel dat je weet. Dat, dat er iemand leidt aan die stoornis, want die mensen zien het nogal dikwijls... die komen, blijven terugkomen en die komen met hele rare vragen soms ook... van mijn oren moeten net twee graden uh, zo of zo zitten... dus dat is na, misschien net wat een andere vraag dan, dan een normale vraag... om het zo uit te drukken. En dan zie je dan ziet dat 85% dat gewoon niet gaat doen. Die weigeren een operatie. Ja, dat is, is in Nederland ook zo? Nee? Ik weet het niet. We hebben het niet uitgezocht in Nederland. Een collega van mij, in Vulling, die ook mee het boek heeft geschreven... die heeft wel een enquête gedaan bij plaschirurgen. En dan, dan zie je dat ook wel bij zelfs plaschirurgen in een academisch ziekenhuis... dat er nog verder staat van eigenlijk het, plastisch het typische De plastisch De ja, ja. Dat ook daar bijna 5 tot 10 procent van die mensen wel aan die aandoeningen leidt. Dat is wel veel, hè? Dus die zie, zien ze wel op hun praktijk. En daar hebben ze, men ze heeft er ook wel last van... Maar waarom helpt het niet? Want ik kan me voorstellen dat als je een scheve neus hebt... dat je denkt, nou, dat laat ik gewoon recht zetten. En dan voel ik me weer lekkerder. Ja, dat is nu echt de essentie van, van de storen. Het gaat helemaal niet om het uiterlijk. Er is een soort van idee, een hersenkronkel. Vandaar dat we ook denken dat het eigenlijk een, een soort van biologische aandoening is. Die ervan uitgaat dat er iets fout is in dat uiterlijk terwijl het er gewoon niet is. Er is misschien zelfs op het niveau van de waarneming een, een fout. Waar men iets ziet wat er gewoon helemaal niet is. En um, in, in het begin kan men misschien tevreden zijn met het resultaat... maar dat, je ziet het heel snel bij BDD dat, dat men heel snel ontevreden wordt. Dat voor de tweede keer naar de, neuros naar de plaschirurg gaat. En dan voor de derde keer... Voor hetzelfde. Voor het, ja, neem bijvoorbeeld Michael Jackson. Die zijn neus viel er bijna af. Ja. Volgens mij had hij hetzelfde, hetzelfde probleem. Hij wou daar iets mee doen, hij wou daar iets mee bereiken. Hij was daarmee geobsedeerd. Hij deed één operatie, en twee, en drie, en vier. En die man was zo ongelooflijk rijk dat hij kon blijven doorgaan. Maar de, bij de meeste mensen stopte hij na nou drie, vier keer. Maar dat is toch eigenlijk wel gek dat dan niemand ingrijpt? Ja, maar ook daar geldt dat die mensen geen inzicht hebben. En daarom zetten ze ook niet uit zichzelf de stap naar een, naar een psycholoog of naar een psychiater. Want men is ervan overtuigd dat er iets aan het uiterlijk is. En hoe beheerst het hun leven? Het is, het is een drama voor die mensen. Uh, mensen kijken. Kijk, als je. De criteria die, die men nodig heeft om body dysmorphic te stellen... dan moet je minstens een uur per dag met het uiterlijk bezig zijn. Nou ja, goed, dat kan voor veel mensen al normaal zijn... maar daar ook echt onnoemelijk onder lijden. Dus die mensen kijken voortdurend in de spiegel. Durven dikwijls niet meer naar buiten komen. Um, hebben geen werk meer. Er uh. is dus een heel hoog suïcide risico bij deze mensen. Veel mensen plegen ook suicide. Dat is niet, niet heel goed Zelfmoord. bekend. Zelfmoord, ja. Is er ook uh, een behandeling tegen. Maar daar wil ik eigenlijk, daar wil ik het zo meteen over hebben. Ik ga iets te snel is uh, dus, ja, dus het, dus het, het lijden is echt immens. Het is echt een heel, heel erge aandoening. En mensen zijn ook zo beschaamd hè? Dus de, sommige partners weten het zelfs niet, de collega's weten het niet. Dus de, je zit ook in een heel geïsoleerde situatie. En uh, begrijpen ze van zichzelf dat ze misschien uh, dwangmatig bezig zijn met hun uiterlijk? Ja, de meeste mensen begrijpen wel dat het te ver gaat. Dat, dat men die obsessie heeft... dat men uh, daar zo mee bezig is... dat men gewoon niet het normaal leven kan leiden... niet kan studeren, niet meer kan werken. Maar het inzicht dat dat ook misschien wel iets te maken zou kunnen met een psychische aandoening... dat is voor veel mensen toch echt een stap te ver. En daar is ook al een proces voor nodig... om dat eerst duidelijk te maken. Een soort van educatie van... kijk, u leidt enorm... Uw stemming leidt eronder. Er zijn heel veel problemen. Dat kan misschien wel duidelijk te maken. Maar misschien wel iets anders. Laten we dus voorzichtig gaan kijken. Dus het is dus een proces waar je heel veel vertrouwen moet winnen met, met uh, zo'n patiënt. En dan langzaamaan duidelijk maken dat echt de kern uh, bij het psychiatrische probleem dat ligt. En niet bij het uiterlijk. Want de, de stap naar de psychiater is dan. Uh, dan denken ze, ja, daar ligt het probleem helemaal niet. Mijn neus staat scheef. Of mijn... ja, juist, en daarom is het zo moeilijk. Ja. Ja. Alhoewel er heel goede behandelingen zijn. Een... En hoe kijken ze naar anderen? Men kijkt heel veel naar anderen. Hè. Dat, is, dat hoort ook bij dat, dat uh, compulsieve gedrag. Dus naast de obsessie met het uiterlijk gaat men dus voortdurend in het spiegel kijken. Dat is een soort van compulsie. Men is, wordt verdwongen om dat te doen. En men vergelijkt zich voortdurend met anderen. Met in boekjes, op televisie, weet ik het allemaal. Dus voortdurend kijkt men hoe ziet hij eruit, hoe ziet hij eruit. Maar dat doen we eigenlijk allemaal, hè? Ja, dat dus doen we allemaal... Een, ja, ik ken niet zo nog goed. Ja, ja, de, niet de, middel, de maar, ja. ja. Ja, dat, dat doen hoort we allemaal een beetje, een beetje bij, van ik zou er zo willen uitzien. Of oh, die ziet er ja. wel knap uit, weet ik veel. Uh, maar deze mensen doen dat echt extreem veel. Ja. Het is uh, verpletterend. Maar ik vind het ook wel frappant uh, dat ze zo met die spiegel bezig zijn. Want ik kan me voorstellen dat als je juist ontevreden bent over iets aan je uiterlijk... dat je dan juist die spiegel meidt. Ja, er is ook veel vermijding in, dat is ook waar. Sommige mensen komen ook of durven niet meer buiten te komen. Maar die spiegel is zo'n soort van uh, methode om jezelf te controleren. Kijken, staat hij toch niet goed? En links en rechts kijken. Het is een soort van voortdurend controleren hoe die neus of die oren staan, of het wel goed of slecht zit. En dat hoort eigenlijk ook bij het ziektebeeld. Het zit ertussen. Het zit ertussen, ja. ja. En vermijden is ook een heel belangrijk onderdeel, absoluut ook. Ja. En als iemand nou tegen ze zegt van... joh, er is helemaal niks mis met je neus of met je oren? Ja, dat is het antwoord dat je niet moet geven. Uh, want dat, dat, dat bevestigt weer dat andere mensen het niet zien... en uh, we gaan weer in die schaamte en die schuld... Uh, uh, dwingen. Dus het beste wat je kan doen is zeggen van... Goh, ik, ik vind het ongelooflijk uh, uh, leid daaronder. Ik, ik, ik moet, we moeten eens samen kijken hoe dat komt. Ik begrijp dat er iets mis is. Ik, ik, ik voor mezelf zie het niet meteen, maar ik, misschien, ik, ben, ja, ik heb het nog niet goed gekeken misschien. Dus je moet een soort van vertrouwen opbouwen... dat het toch eerst ernstig te nemen, te erkennen. En langzaamaan stelselmatig zeggen van... ja, daar zit het toch niet echt. Het, is met, het heeft met iets anders te maken. Hmm. En um, uh, hoe gaan ze überhaupt om met anderen? Want je zei, ze komen ook wel in een uh, sociaal isolement. Ja. Um, maar is het zo lastig om iemand onder ogen te komen... omdat, je, omdat ze zich zo schamen? Absoluut, ja. Want we hebben nu zo'n therapievorm... waar mensen in groep worden behandeld. Dat is eigenlijk de eerste keer in de wereld. En mensen verklaren ons zo krankzinnig. Hoewel we zelf in die sectoren werken. <lacht> hoe ga je aan beginnen? Mensen met dit soort van probleem... die zijn zo over een uitdruk hoe ga je die mensen in een groep kunnen samenbrengen om daar iets mee te doen. Een aantal psychologen bij ons heeft dat geprobeerd ontwikkeld omdat het er ook een voordeel is als je mensen met elkaar in gesprek kan laten treden. En dat breekt toch iets open. Ja, dan gaan mensen schoren voeten toch wel herkennen dat anderen ook zo'n probleem hebben. En de meeste mensen denken dat ze de enige zijn. Ja. En dat is altijd met zo'n psychiatrische klacht. Men denkt dat men de enige in de wereld is, dat men compleet krankzinnig is. En dan is het voor veel mensen een eye hey, Er zijn mensen die gewoon exact hetzelfde probleem hebben. Dus dat, dat is in het begin een drempel. Maar als men daarin slaagt, en dat de psychologen dat natuurlijk fantastisch, om die mensen in zo'n groep te krijgen, dan kan je een soort van cognitieve gedragstherapie ontwikkelen en mensen proberen van dat idee af te helpen. Maar, snappen ze dan ook dat die ander uh, er eigenlijk perfect uitziet? Hè? In hun ogen is gewoon een mooi persoon om te zien. Ja. Uh, maar begrijpen ze dan dat zo iemand die, die zo mooi is... ook uh, uh, een complex kan hebben met zijn teenagel? Uh, ja, dat, men ziet het van een ander in, maar niet van zichzelf. Ja. Ja. Um, maar het is echt iets anders dan extreme ijdelheid, hè? Ja, dus dat is wel heel belangrijk. Dit is echt een stoornis... Het is een ja. ziekte. Um, en ik denk dat we nu toevallig in, in de maatschappij leven waar dat uiterlijk zo belangrijk is voor onze eigen identiteit. Waardoor het soms lastig is om het uit elkaar te halen. Hè. Waar, waar zit het ziekteprobleem? En ik moet eerlijk zeggen: ja, ik ben misschien maar een bijstander, maar als ik dan zie hoe makkelijk dat mensen hun lichaam corrigeren dan vind ik dat eigenlijk ook wel al ziekelijk. Maar dat is natuurlijk geen ziekte. Als, als uh, uh, reclame wordt gemaakt voor borstvergrotingen... om mensen in het leger te krijgen in, in Amerika... dan denk je van ja... Is dat zo? Ja, Echt dat waar? wordt aangeboden om vrouwen in het leger... Uh, te krijgen. Maar zie je dat de manier waarop wij met het lichaam omgaan, vind ik al geperverteerd. Ja. Uh, dat, dat mensen zo ver gaan om zich te onderwerpen aan de meest complexe chirurgische ingrepen om er zo of zo uit te zien, dat daar zelfs programma's voor bestaan. televisie, dat is toch? Dat gaat Dat is toch. Dat is te ver begaan. Ik, ik kan dat niet begrijpen. Ik maar vind er, dat is, eigenlijk Kan niemand zichzelf meer accepteren zoals die is. Tenminste als we dan kijken naar de media. Nee, dat is exact zoals dat je is zegt, altijd wel wat wij, wij aan. We leven is een tijd waarbij de, de overgave en het aanvaarden van onszelf en ons lichaam niet meer geaccepteerd wordt. Ja. Want alles is controleerbaar. Ik moet en ik wil en ik heb recht op. En waarom? Laten we ons daar dan toch door leiden wat ik in het begin zei. Hè? Dat Om... na drie minuten bladeren in een magazine dat, dat een vrouw zich dan in ieder geval schuldig ja. en onvolmaakt voelt. De, de, omdat het lastige is dat als je er goed uitziet, als je mooi bent en je bent knap, je ook meer succes in het leven hebt. Dat is wel zo. Mensen die uh, er mooi uitzien, die krijgen sneller een baan die worden beter betaald. Als er sprake is over schuld... dan worden ze minder als schuldige aangewezen. Dus er goed uitzien, er mooi uitzien... is een garantie voor succes. En uh, daar zit een zekere kern van waarheid in. Jammer genoeg, maar zo werken wij nu als mensen. Maar dat, is, dat gaat natuurlijk te ver. Er zijn ook andere manieren van succes. Je ja. moet niet noodzakelijk mooi zijn... Maar het helpt wel. En nu even naar de vraag van Marijke Malsch. Is er een behaalhandeling voor deze mensen? Dat ze eigenlijk toch leren uh, zien... Uh, of eigenlijk leren om naar zichzelf te kijken... dat ze eigenlijk gewoon heel mooi zijn? Of medicatie? Um, nou ja, we proberen ze niet aan te leren dat ze heel mooi zijn. We proberen dus af te leren dat men denkt dat men lelijk is. Maar uh, dat kan? Ja, dat kan. Er zijn twee wegen die men kan bewandelen. En dat geldt eigenlijk in het algemeen voor de behandeling van obsessies... Misschien ook voor stalkers uh, of voor uh, dwangstonische compulsiviteit. Je kan medicijnen innemen... Dat is één weg. Um, en er zijn medicijnen, dat zijn eigenlijk antidepressiva... dat is uh, serotonin, Inhibitoren heet dat. Dat zijn heel veel verkochte medicijnen, heel bekend... die, die miljoenen keren uh, over de toonbank gaan. Meestal voor depressie en angst. Maar ze werken ook bij mensen die geobsedeerd met iets zijn. Ze zorgen ervoor dat mensen afstand nemen van die gedachten. Dus die gedachte die blijft er wel. Maar in plaats van daar volledig mee samen te plakken... en s ochtends op te staan meteen te denken van hoe zie ik eruit kun je mensen er afstand van nemen. Ze en zeggen van, goh ja, dat is misschien ook maar relatief. Dus de, die medicijnen zorgen voor een soort van afstand. Maar dat is dikwijls niet voldoende. Uh, dan heb je dus de zogenaamde gedragstherapie... of cognitieve gedragstherapie... waar uh, ja, getrainde psychologen ingaan... juist op dat verkeerde idee van... dat uiterlijk is zo belangrijk. En men gaat daarmee aan de slag met die mensen. Men gaat het, uh... Maar wat doen ze dan? Nou ja, we gaan, men gaat mensen duidelijk maken dat die gedachten, die gebaseerd zijn op verkeerde aannames, op verkeerde veronderstellingen. Uh, maar dat hoe, is... hoe leer je iemand dat af? Door gewoon al die modetijdschriften weg te halen? Nee, het is, je probeert niet de omgeving te veranderen. Je probeert mensen... Uh, het uitgangspunt is dat in de cognitie... dat er een soort van knopje daar verkeerd in zit. In het denken over iets. En dat kan je eigenlijk niet zo makkelijk omschakelen. Maar je kan wel langzaamaan proberen die uit te dagen. Door te zeggen van, ja, maar klopt dat allemaal wel? Laten we eens bij een ander gaan kijken. Stelselmatig kan je proberen die, gedacht, die, die fout is, die verkeerd is... proberen uit te dagen. Zodat dat mensen zelf tot de inzicht komen van... ja, dat gaat eigenlijk toch wel heel ver. Dat is een moeizaam proces. Maar goed, daar zijn die psychologen in getraind. En dat lukt uiteindelijk wel. En op zich is het een vrij goede behandeling uh, als je het volhoudt. Want het is ook lastig voor veel mensen. Je moet ook zelf een stap kunnen zetten. Dus de patiënt zelf moet een enorme inspanning plegen om dat te kunnen doen. En dan, daarvoor moet hij zich wel ...dusdanig realiseren dat er een probleem is? Ja, dat is de eerste belangrijke. Realiseren dat er een probleem is. Die stap kunnen zetten naar zo'n psychiatrische ziekenhuis... bijvoorbeeld het AMC, zeggen van... Ik, ...ik heb een probleem, ik wil er iets aan doen... ...dan moet die psychologen, die persoon overtuigen... ...kom bij ons, we kunnen je helpen. En dan ga je dus in zo'n soort van gedragstherapie... ...in een groepstherapie voor ja, 16, 16 keer. En dat, dat is de eerste belangrijke stap, ja. Hmm. Um... We hadden het net al eventjes over dat die mensen wel vaak... voor mensen die lijden aan uh, BDD, die extreme uh, uh, ja, ingebeelde lelijkheid... Um, dat ze zich wel realiseren dat ze dwangmatig bezig zijn. Uh, maar dan kan ik me voorstellen, als je dat realiseert... dat je dan ook wel hulp zoekt. Uh, ja, maar toch omdat men, zo, omdat men dat niet inziet. Stel dat uh, je denkt van mijn neus staat niet goed dan ga je niet naar een psycholoog, een psychiater. Dan nee. ga je inderdaad op Google gaan kijken van... is er hier een ziekenhuis dat in staat is om mijn neus recht te zetten? En dan ga je een gesprek aan met een plastic chirurg. En het herkennen van die aanwezig is niet makkelijk. Want die mensen weten dat ook wel. Die gaan het ook verbergen. Die zeggen, ja, er is helemaal niks mis met mij. Ik heb gewoon last van die neus. Dat zie je toch? Als je goed kijkt, zie je dat hij iets naar links staat. Ja. En daar heb ik zoveel last van. Dus ze zijn heel goed getraind om dat ook eigenlijk zo... Voor, nou, zo aan, aan iemand uh, uh, voor te leggen. En dan gaat dikwijls uh, een... een een daarmee aan de slag. En achteraf merkt men van, hé, hey, dat, dat is niet de goede weg geweest. Maar, eh, maar plasticiërgen verwijzen als... die ook wel door naar psychologen, psychiaters? Ja, absoluut. Ook de ja. commerciële... Um, ik weet niet precies de cijfers uit mijn hoofd, maar plasje hebben er ook alle belang bij om die mensen niet te behandelen. Want dat loopt verkeerd af, soms zelfs in rechtszaken. Maar ze dus wel is makkelijk niet... verdienen voor die uh, chirurgen? Ja, zeg. dat is ook zo. Maar we, we geloven toch in de integriteit van artsen. Daar gaan <lacht> we vanuit. Uh, en ik vind het ook belangrijk dat we dat ook doen: dat niet alles vastgesementeerd zit in regeltjes. Maar we ervan uitgaan dat ook mensen het goede willen veranderen. Dus ik ben overtuigd dat de meeste plasje-ruggen gewoon netjes hun werk doen en die mensen die ziek zijn doorverwijzen. Maar ze komen ook voor bij dermatologen bijvoorbeeld, huidartsen, die zie je het ook, of kaakchirurgen. Dus alle mensen die iets te maken hebben met het veranderen van het uiterlijk, daar komen deze mensen terecht. Damian Denies, schrijver van het eerste Nederlandse handboek Body Dysmorphic Disorder, en dat is uitgegeven bij Van Gorkum. Ik wil jullie allebei hartelijk bedanken voor deze informatie die we allebei hebben gegeven in Pavlov van vandaag. Marijke Mals en Damiaan Denise en natuurlijk Graham, de muzikanten. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat via de mail pavlovradio.ntr.nl. Na het nieuws van 7 uur langs de lijn en volgende week zaterdag is Pavlov er weer. Fijne avond. Dag. Informatie, educatie en cultuur. Hoe kunnen bijbelse figuren als Job en David en misschien zelfs Judas ons inspireren? Dichter, zanger en voor altijd hippie Rickert Zuiderveld... schreef 40 sonetten over de dromen, angsten en vragen van personages uit de Bijbel. Morgenochtend tussen 7 en 8, Rickert Zuiderveld en dit is De Zondag. Radio 1, het nieuws van alle kanten.